Ik ben in de vette liedergestalte van Japke. Ja, ja, ik geloof het wel. Ja, ja, dat is Japke. Heb jij gezwaaid? Hé, hey, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Nou, dat zou ik dan maar eens doen. Hoi! Japke! Arre! Tot zondag! Joho! Tot zondag?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 Dat is nou heel zwaar, Laas. Heb jij niks met jeeltje afgesproken? Ach, we hoeven niks af te spreken, Arjen. We zien elkaar vanzelf wel. Hoe, uh, hoe, Hoezo vanzelf? Nou, gewoon. Zondag. Oh, het is ook zondag. <laughs> ja, vanzelf. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het negende deel. Samengebonden schoven. Fijntje. Blij je weer te zien. Hoe is het nou? Oh, ik voel me erg goed. Maar de werk is nou voorlopig achter de rug. Morgen weer fijn naar de groeden. Heerlijk rustig. En jij? Oh, ik heb voorlopig nog heel wat te doen. Zullen we even langs het duin wandelen? Ja, goed. Wat heb je dan allemaal te doen? Nou, allerlei klein werken. De grote weg moet opgeknapt worden. Er is namelijk veel stuk gereden door de hooiwagens. En uh, nou ja, dan moeten de gaslanden nodig mesten, Laas en ik. En er moet ook het een en ander gebeuren op de aardappelvelden. Mm -hmm. En dan de eendekooien, die moeten ook weer nodig op orde worden gebracht. Dus, je merkt wel hè, ik heb voorlopig maanden nog vol. Hm. Je moet niet te hard werken hoor. Och, wat is te hard werken? Te hard werken bestaat niet. Als je moe wordt, nou dan ga je slapen. En, en de volgende ochtend sta je weer fris op. Mm -hmm. Weet je. En ik moet ook nog een keer met de boter op Westaf. Zo? Ja. En dan ga ik meteen eens uitkijken naar een. Naar een gouden ring. Een gouden ring? Ja, een gouden ring. Meen je dat nou? Natuurlijk meen ik dat. Oh. Arjen, Arjen, ik ben zo gek op je. Jij bent mijn famke, Japke. Je bent mijn lieve famke. Maar... Wat maar? Ik, ja, ik kan voor jou nog geen ring kopen. Nee, dat snap ik. Vind je dat niet erg? Wel, nee. Hmm. Helemaal niet, dat komt wel. Je vader zal heus wel eens verstandiger worden... Weet je, Mienim vindt het goed. Ze zal er op een goed moment weer met taal over praten, zei ze. Nou, kijk eens aan. Dan zal jouw vader binnenkort wel bijdraaien. Denk je? Oh, dat geloof ik vast. Oh, Arjen. Oh, Arjen, ik ben zo blij met je. Mm. En ik met jou, mijn Famke. Ik met jou. Jan. Goeiedag. Dag, uh, Japke. Hè? Jij bent toch de dochter van Hille Roos? Ja, die ben ik. Je kent me toch wel? Jawel. U bent Arke Smit? Precies. En dit is Nees Boschieter, commissielid van het reddingwezen. Mm -hmm. We zouden je vader gaan spreken. Hier thuis? Ja, mijn taar houdt zijn middagdutje. Maar hij zal wel weer bij de tijd zijn, denk ik. Loopt u maar even mee? Ja, goed. Ja, dat is goed. Even, ik zal mijn tafel haast schuwen. Dag ta, bent u wakker? Ah, Juist, ja, hè? Er zijn twee heren voor u: Aike Smit en een zekere uh, uh, boswachter, geloof ik. Motten die? Ja, ze willen u spreken. Ah. Uh, waar zijn ze? We staan bij de voordeur. Ah, uh, waar is Mim? Mim is aan het melken. Is dat zo laat? Nou, daarmee gaan we lekker. Goeiedag. Hoi. Hey. Rijken. Hey. Hey. Dag, Gilles. Goeiedag. Dit is Nees Boschieter van de commissie. Oh ja. ja, ik ken meneer wel. Zou we je even kunnen spreken? Hij spreekt, ja. <laughs> Waarover dan wel? Over, uh, over het reddingbezen, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, kom maar binnen. Ja, en dan komt nu het hoge woord om maar uit. Hele Roos, zou jij als bemanningslid willen toetreden bij de reddingsboot van de commissie? Ja, ja, dat is me wel wat, zeg. Daarover vallen jullie me wel mee. Nou ja, lid van de bemanning. Als dat uh, te veel voor je zou zijn hm. als, als, als afzetter of als helper, dat zouden we ook heel erg mooi vinden. Ja, en... Uh... Wie zitten er allemaal op de boot van uh, Tieskunnen? Nou, om een paar namen te noemen... Uh, ...Matje Sip. van hmm? Pijt Toeverger. Hé? Hey? Ja, uh, Sybedoekse. Huh? Arjen van Kijkerboer. Ah, ja. Nou, ik hoor het al, het bekende zootje. Nou ja, ja zo En uh, wie hebben jullie al voor de schuit van de commissie? Uh, de, Doeken Groendijk zit bij ons. Eike met hier is de schipper. Oh. Nee, Neken... Oh doet ook mee. En uh, hoe, hoe heet die uh, de, de broer van de oude, oude Doeks? Uh, Keesmeer. Kuis, juist, precies, juist. Ja. Keesmeer. Ja. Nou, we hebben wel nou allemaal oudjes, hè? Ja, maar we hebben ook nog jongere kracht uit horen. Oh, ja. En, en, en, en, en, en Buren doet ook bij ons mee. En zijn vader, die, die is helper. Oh, ja, ja, ja. Buren en zijn ja. vader ook, ja. Nou, dat, dat scheelt, ja. Nou, ja. Ja, maar wat moet ik nou zeggen? Tja, tja, tja, tja, het is moeilijk, ik... Uh... Nou, nou, ah, Nille, wat, wat, wat doe je? Goedemiddag samen. Hé, oh, hey. dag joukje Wat een bezoek. <laughs> ja. Ja. Dit is Nees Boschieter van de commissie. Goedendag. Uh, goeiedag. goedendag meneer. Ja, uh, joukje de, de heren hebben mij gevraagd of ik, uh, of ik mee wil doen en, uh, met de bemanning van de reddingsboot van de commissie en... Uh, ja. ...ja, ik heb besloten om... Uh, ...om ja te zeggen. Jij mee? Met, met de reddingboot. Ja, nou ja, nou ja, nou ja. Ik had gedacht als afzetter. Eh, ja, maar dat is toch mooi. Dat doen we toch, hè? Nee. Mm. Willen de heren soms koffie? Nou, nou, dat slaan we niet af. Nou, dan zal ik het even gaan zetten. Ja, maar er is eh, nog een belangrijke ding, heel roos. Er zal wel behoorlijk geoefend moeten worden met de nieuwe samenstelling. Huh? Ja, dat spreekt, ja. Ja, niet alleen dat we in geval van nood zo gauw mogelijk bij de schipbreukelingen moeten zien te komen. Maar we hebben daarnaast ook nog een grote concurrentie te duchten van de mannen van Ties van Kunnen. ja, yeah. ja. Yeah. Hoe zit dat eigenlijk? Mogen die zomaar hun reddingsboot in de duin Ja, kijk, da daar valt niks tegen te doen. He, hun boot staat op een kar, op een lang wijn... ...en dat op een vrije plek in de duin. Daar, daar, daar, daar, daar valt weinig tegen in te brengen. Maar dan hebben ze in geval van nood wel een behoorlijke voorsprong. Nou ja, voorsprong. Ze moeten toch eerst een ente duinen in? Wij zijn eerder bij de officiële boot. En als we dan de strand wegnemen... Nou, dan, dan, dan maakt die voorsprong toch niet zoveel meer uit. Ja, ja, de strandweg. <laughs> maar dat is het er nou juist. In de winter en soms al in de herfst. <laughs> daar komt je niet overheen met de boot. Dan krijg je daar drijfzand. Ja, natuurlijk. Maar daar gaan we wat aan doen, Mille Roos. Oh. Op de meest slechte gedeelte van de strandweg wordt bestrating aangelegd. En daarnaast hebben we van West toestemming gekregen... om langs de hele strandweg helm te planten. Oh, dus dat scheelt. Heerlijk. Ja. Ja, dat scheelt zich. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, als de zeilen er zo voor staan, dan vind ik het niet zo gek. Ja, dan wil ik wel meedoen. Ik zou het tenminste niet leuk vinden als dat stelletje van Kiet van kunnen en Sibedoekse ons elke keer te vlug af zou zijn. Dat zouden wij ook niet leuk vinden, Jekyllis. Nee, nee, en daarom willen wij ons van de zomer, Dan willen wij ons op een en ander goed voorbereiden. Zo, koffieheren. Dat zal er nou al het gepraat wel lekker in gaan. Ja, dat zou ik denken. Reken maar, jouwtje. Reken maar. Zou je dat nou wel doen, heren? Wat doen? Nou, meegaan met de reddingsboot van de commissie. Je hebt je er nooit mee willen bemoeien. Ja, maar de zaken liggen nou anders. Die broer van Kijkenboer, die Sibedoekse, mm -hmm. en de zoon van Kijken, die Arjen, die hebben herrie geschopt. Oh. Die moesten weer zo nodig met een eigen reddingsboot komen. Maar dat plan is toch niet <laughs> alleen van Siebe Doeks en Arjenafkomsten. Nee, dat is toch wel glad. Die twee, dat is een mooi stel voor de bokkenwagen. Dan hebben ze altijd een goede smoes om naar het strand te gaan. Dan kunnen ze gemakkelijker jutten en stropen. Maar dat plan om de boot in de duin te leggen, dat is toch afkomstig van Ties van Kunnen. Ach, Ties van Kunnen, die laat zich te veel in met dat beruchte veetal. Nee, ik vind het wel goed dat de commissie het er niet bij laat zitten. En als ik het zo hoor, dan komt het best voor elkaar. Ze zorgen er in de West voor dat wij hier een behoorlijke standweg krijgen. Nou, dan brengen ze de boot van de commissie eerder in de branding... ...dan dat krik en schuifje van Siebedoessen. Ik vind maar niks. Twee boten. Ja, ik vind het ook maar niks. Maar dan moet je toch bij het andere stelletje wezen. Zij zijn met de nieuwe boot gekomen, niet de commissie. Ach, de commissie. dus commissie uit de West. Laten ze zich met de West bemoeien en niet met ons. Voor het overige laten ze ons ook maar aan slot over. Ach, vrouwen, die snappen dat niet. Zo. Nee, nee, maar twee schuiten in een kleine gemeenschap als hier. Dat geeft wrijving, oneenigheid, jaloezie. Nou, daarvoor zijn we hier te veel op elkaar aangewezen. Ach, wat. Ik zeg maar zo, recht is recht en orde is orde. Als iedereen altijd zijn eigen zin maar doordrijven, blijf je dan? Ja, ja. Wat zeg Ik zei ja, ja, over dat doordrijven van je eigen zin. Ach, vrouwen. Ach. Heb je de papa klaar? Ik heb honger. Ja, ja. Nou, kijk, luister eens. We zetten alles op een rijtje. Ik praat nou mede namens Dirk Buren en Nekes Oene. Nou, je, je zegt het maar. De opbrengst in de ene kooi delen we gelijk op met ons vieren. De werkzaamheden delen we ook gelijk op. En Dirk Buren, Nekes Oene en mijn persoontje betalen jouw pacht. Nou, doeken. Dat vind ik een goed voorstel. Ja, hoeveel pacht had jij in je hoofd? Nou kijk, de pacht is bij mij altijd hetzelfde. Dat deed Marijn Zaliger ook. Dat heb ik van hem overgenomen. En uh, wat wil dat zeggen? Nou, elke pachter van de eendekooi betaalt mij een kwart van zijn opbrengst. Dat is een kwestie van vertrouwen, maar dat is elk jaar nog goed gegaan. En dat wil je nou zo houden? Nou, dit, dit is een voorstel. En uh, als jullie wat anders in je hoofd hebben, nou... Nee, nee, nee, het lijkt me een goed voorstel... Dus uh, Dirk, Neekes en ik betalen jou een kwart van de opbrengst van de ene aan pacht. Nee, geen kwart van de opbrengst van de ene kooi, maar een kwart van jullie opbrengst, elk afzonderlijk. Uh, nou, dat, dat komt toch op hetzelfde neer? Nee, we delen de opbrengst met ons vieren gelijk op, maar over mijn aandeel hoeven jullie geen pacht te betalen... Ja, reken dat thuis maar eens rustig uit. Dan zal je zien dat jullie er dan voordeliger mee uit zijn, Doeken. <lacht> Waarom lach je nou? Nou, ik heb in mijn leven wel geleerd om in geldzaken met kijken. boeren niet de strijd aan te binden. Want kijken krijgt altijd gelijk. <lacht> goed dat je daarvan doordrongen bent, Doeken Dijk. <lacht> maar uh, goed, uh, nou moeten we het nog hebben over het voorbereidende werk. De pijpen langs de kooi, die moeten in orde gebracht worden. Er zitten gaten in de rietmatten, die moeten worden gedicht. En de vermolmde palen moeten eruit, ik bedoel maar, uh, er is nog zot aan te doen hoor. En dat is te veel duidelijk voor Arjen alleen. En uh, uh, Laas? Nou, Laas is er lang afgesproken, die bemoeit zich niet met de eenden. Die heeft zijn handen vol aan de boerderij. Maar ja, wat wil je dan? Nou, dat jullie zorgen voor hulp. Dat is ook jullie belang. En, en die hulp, die betaal ik dan natuurlijk. Daar krijg ik dan de pacht voor. is ja, dus één man genoeg. Denk ik wel. Maar wacht, ik, ik haal Arjen er even bij. Arjen! Arjen, kom er eens even bij. Ik kom! Ja, ik... Eh... Ik zit er net aan te denken, maar dan zou alleen de zoon van Dirk in aanmerking komen. Want, uh, ja, nee. Oende heeft geen kinderen en uh, ik heb alleen maar dochters. Hè. Nou ja, ik denk dat Arjen aan één man wel genoeg heeft, dus eh. Uh, zal... Wat zijn de moeilijkheden min? Kijk, Arjen, ik zit met Doeke Groen Dijk te praten over de eendenkooi. Hoeveel man heb jij nodig om de boel voor het seizoen weer in orde te krijgen? Nou, aan één mannetje heb ik zat. Heus?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 en je hoeft toch niet met iedereen goede vrienden te zijn in de wereld? Mm, nee. Hah, doet er ook eigenlijk niet toe. Als hij maar werken wil. Maar nou, dat wil hij en dat kan hij zeker. Daar leg ik mijn handen voor in het vuur. Nou, hè, ik zou zeggen, bespreek dat maar met de anderen en dan hoor ik het wel. D dat zal ik zeker doen, kijken, maar reken er maar alvast op dat de zaak in orde is, hoor. Gaat ons mee met de kar? Nee, ik ga met Piet. We kunnen op het land best twee paarden gebruiken. Oh, daar ben ik. Pak jij deze tas even aan, Nick. Ja, geef maar. houden. er zit koffie in. Oh, voorzichtig. Eén, twee, kom maar. Ja, zo. Nou, daar gaan we. Goed. Ja. Goed. Wat ja. Piet. Wat? Goed Piet. Daar beginnen we mee, Laas? Eerst dit de geest. Nee. Onthoud nou, dit nou te eens op. Nou? Eerst de rotte, dan de gerst en de slotte dan de oh, ja. Eerst de rotte, dan de gerst, dan de hamel. Nou, ik zal het onthouden, hoor. Voilà. Wat beloofd. Het is oogsttijd, de witte oogst. Eerst de rogge, dan de gerst en tenslotte de haver. Arjen zwaait met de zicht. Het graan valt voor zijn voeten. Hij staat voor een onafzienbaar veld golvende handen. Zij ruisen. Hij zwaait de zicht en zij vallen neer. Zo gaat het over de gehele akker. Vlak achter hem werken de schoven bindende kijken en eentje. De zon reist naar de middag en daalt naar de avond. Overal werken de mannen en de vrouwen in het veld. Overal plekt het rood en blauw van de hemden en wapperen dicht boven de aarde de donkere kapschoten der vrouwen op. Overal rondom oogsten de buren. Daar is Imkehek. Hek. Daar tis van kunnen. Daar Siep van Matje. En hele zorgdagen. En daar is Hele Roos. Met Japke en Jakje. Het zijn goed ging de aarde in. De halmen schoten op. En de heren was schul met zon en regen. De vrucht rijpte. Nu wordt er geoogst. Dat gaat zo in oost dat gaat zo in Hoorn, dat gaat zo over het gehele eiland, heel de noorder oogst, Het manvolk zwaait de zicht, het vrouwvolk raadt de vallende halmen en bindt ze samen. Rondom reizen de gouden schoven, zwaar buigende aarde, schommelend op de zomervloed. En de machtige zomerzon is over alles. Zit erop, mensen. Ja. Iedereen verzadigd? Dat was lekker. Goed zo. Eertje? Ja? Geef jij de Bijbel dan maar aan Arjen. Alsjeblieft. Dank je wel. Psalm 24. De aarde is des heren, met mitschaders haar volheid, de wereld en die daar wonen. Want hij heeft de zeeën gegrond en haar gevestigd aan de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan op de heilige plaats, wie rein is van handen en zuiver van hart en niet jaagt naar ijdele dingen, noch bedrieglijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heren en gerechtigheid van de God zijn heils. Amen. U hebt geluisterd naar het negende deel van ons seriehoorspel Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Truus Dekker, Kees van Ooyen, Wim de Meijer, Corrie van der Linden, Bert Dijkstra, Jan Borkus, Rita Vet, Frans Kokshoorn, Ingrid Heinzius en Frans Vasen. Technische realisatie, Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Koks.